Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lukt misschien om mensen weer uit Mariupol te evacueren. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze hebben mensen opgeroepen om vanmiddag om 4 uur naar een verzamelpunt te komen... om van daaruit naar een stad boven Mariupol te vertrekken. Er zitten nog altijd mensen in het gebied bij de fabriek in de stad... waar hard wordt gevochten... Hoeveel is niet duidelijk, zegt onze correspondent. Het is een enorm complex, hè. dat Azovstaalgebied is ongeveer zo groot als de hele binnenstad van Amsterdam. Een gigantisch terrein met enorme ondergrondse gangenstelsels. En ja, hoeveel mensen daar zitten, dat is niet bekend. Maar zoals gezegd, er zijn ook mensen geëvacueerd uit gebouwen die dus vlak bij dat terrein stonden. En het is ook goed mogelijk dat daar nog zich burgers ophouden. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen. Hij moet komen uitleggen hoe het kan dat een Russisch militair vliegtuig over Denemarken heeft gevlogen. De minister van Binnenlandse Zaken noemt dat volkomen onaanvaardbaar en zorgwekkend. De derby van Friesland tussen Heerenveen en Cambuur is geëindigd in een gelijkspel 3-3. In de 94ste minuut leek Cambuur er nog uit het niets met de winst van door te gaan... maar in de allerlaatste minuut maakte Heerenveen nog gelijk. En nog een paar maanden en dan begint de zomervakantie alweer. Maar wie zijn hond naar een Limburgs hondenpension wil brengen, moet toch een ander logeeradres voor Luna, Max of Diesel zoeken. De dierhotels zitten bomvol. De reserveringen voor de zomervakantie die zijn booming. De gemiddeld krijg ik 5, 6 aanvragen per dag. Via mail, via WhatsApp of bellen. En ik moet dus heel veel mensen teleurstellen want de zomervakantie zit gewoon alleen maar volgeboekt. Het is soms zo druk dat sommige locaties nu al tot eind september vol zitten. Deze pensioneigenaar eigenaar heeft wel een idee hoe dat kan. Coronatijd heeft, hebben heel veel mensen een hondje aangeschaft. Maar ja, alles is weer open, dus mensen mogen weer op vakantie. Het weer het blijft de hele dag droog, op veel plekken schijnt ook de zon. Het wordt zo'n 12 tot 16 graden. Morgen ook veel zon en iets warmer dan vandaag, 14 tot 19 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knopend Amstel, 10 minuten verdraging. Komt daardoor een auto met pech, waardoor de rijstok is afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 van de tweede uur van Zandvoort op zondag. De Zandvoortse Radio uh, CFM met uh, Diepers smoot. En uh, zingen we uit de jaren 80, dat was uh, People Are People. En zo is het maar net. Wat gaan we in het uh, tweede uur op deze uh, nou ja, nog steeds uh, zonnige zondagmiddag uh, doen, Albert Jan? Uh, uiteraard, zoals uh, de <coughs> vaste luisteraars en kijkers van ons wel weten... ...gaan we op zondag altijd in de tweede uur gaan we de regio in. En we gaan in ieder geval naar uh, Amsterdam... ...want we hebben een reportage van onze collega's van NHTV... ...over, ja, toch, uh, dat, over, de, over de wallen in Amsterdam. En uh, er is onbegrip onder de ondernemers op de wallen... ...over de nieuwe maatregelen tegen overlast. Want er is nogal wat uh, overlast, want uh, iedere ieder toerist wil natuurlijk naar de wallen... ...met alle gevolgen van dien. En, uh, ja, de ondernemers zeggen ook van ja, wij kunnen er niks aan doen... Uh, dat die mensen er allemaal lopen. Uh, ga, maar, ga maar beter handhaven. Uh, dat is een beetje de strekking van die reportage. Is het uh, alleen maar kijken of ook uh, kopen? Kijken, kijken en niet kopen. Ja, precies. <laughs> Dan uh, gaan we in ieder geval ook naar Alkmaar. Want uh, de, het hoogseizoen van, uh, van, uh, door de grachten varen en het huren van uh, boten... is natuurlijk weer uh, ja, uh, in zwang om het zo maar te zeggen. Maar een van de grote bootverhuurders van Alkmaar stopt ermee omdat hij uh, ja, toch te veel tegenwerking krijgt uh, van her en der. En waarom hij ermee stopt, dat zeker voor het begin van zo'n zo, zo seizoen. is toch een beetje, beetje jammer voor de boothuurders. Om het zo maar te zeggen. Waarom en hoe dat allemaal in elkaar zit, dat, uh, ziet, dat hoort u allemaal in de reportage van onze collega's van NHA. Dus Amsterdam, Altmaar staan uh, deze keer centraal in ZFM in de regio. Dan hebben we natuurlijk om half vier nog de evenementenagenda. En met name hebben we nou in eerste instantie natuurlijk hebben we volgende week 4 en 5 mei. Daar beginnen we natuurlijk mee, maar er zijn natuurlijk ook nog andere evenementen die uw aandacht verdienen. Dan uh, even kijken. Oh ja, uh, de tussenstand uh, Amsterdam-Bloemendaal. En dan hebben we het over de hoofdklasse hockey: de nummers 1, te, de nummer 1 tegen de nummers 2. Uh, aan het eind van de, het eerste kwart uh, scoorde Bloemendaal uit een strafcorner de 1-0. Of Bloemendaal moet ik zeggen: uh, uit de strafcorner. Dus de tweede kwart is net begonnen. En de tussenstand Amsterdam, Bloemendaal op dit moment 0 tegen 1. Dat houden we ook voor u in de gaten. En we houden natuurlijk ook voor u in de gaten de voetbal-eredivisie met de wedstrijden van vandaag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En over dat hockey, uiteraard zoals dat hoort, zijn wij voor Bloemendaal, Overton. Kijk je even aan. Ja, hè? Ja, Tuurlijk. toch? Ja hoor. Ja, zeker, jazeker. Onze, onze buren. We steunen jullie. Dus nou ja, 1-0 op dit moment. Jij ja, houdt die wedstrijd voor ons in de gaten. Vanmiddag bij Zandvoort op zondag. Lekker blijven luisteren. Het Geluid van Zandvoort met nu uh, David Bowie en uh, This Is Not America. To see.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 van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid, Als een bruide op blote voeten, van feest en fly je bij je domein. Als in een adem zit de kerk, de kroeg, het plein. Van haar boven op de brug, en herla, weer samen zijn.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 Hij lang verloge tijden, zit in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het gang onder de poot. Iedereen die zingt, met zachte ging het hoogste roep.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 En uh, tijdens Koningsdag hebben we uiteraard van deze groep uh, kunnen genieten... met uh, een kwestie van geduld van Dimburg. En ook deze, die uh, speelden ze toen uh, de bruid op blote voeten, Zie FM Voor Zandvoort en de regio. En zoals je van ons gewend bent, gaan we twee uur van dit programma altijd de regio in, het uh, jan Ja, en we gaan naar Amsterdam, want daar is onbegrip onder de ondernemers van de Wallen... over de nieuwe maatregelen tegen overlast... Het motto is het is niet onze schuld. Nadat de drukte in het gebied rondom de Wallen en de Nieuwmarkt tijdens het paasweekend al even groot was als voor de coronacrisis... kondigde burgemeester Halsma afgelopen week een aantal nieuwe maatregelen aan... om overlast in de buurt in te perken. Aanstaande vrijdag gaan de eerste maatregelen al in. in uh, uh, de, of aanstaande vrijdag gaat dat in... Uh, en het, verbod, uh, het, ver, het verkoopverbod van alcohol wordt aangescherpt... en de uitbreiding van de terrassen moet worden teruggedraaid. Veel buurtbewoners reageren enthousiast... maar ondernemers zijn er niet blij mee. Dit is een beschadiging van de Amsterdamse cultuur. Opnieuw leggen de snel toenemende bezoekersaantallen... en de overlast die dit met zich meebrengt... een onacceptabele drukte op de openbare ruimte... en de leefbaarheid op de wallen. Al dus de burgemeester afgelopen week... ...in haar brief aan de gemeenteraad. Onze collega's van NH maken er de volgende reportage over. Zo ging het er afgelopen zomer aan toe op de Wallen. En tijdens het paasweekend twee weken geleden was de drukte in de stad alweer op niveau van voor corona. Een aantal die al tientallen jaren wonen gingen gewoon op Funda kijken van we moeten hier weg. Reden voor burgemeester Halsema om maatregelen te nemen. In het Wallengebied en op de Nieuwmarkt worden uitbreidingen van terrassen vanaf komende vrijdag 6 mei ingetrokken. En mag er op donderdag tot en met zondag, buiten de horeca om, geen alcohol meer verkocht worden na 4 uur smiddags. Ik denk dat het niet werkt, want als je het in bars en restaurants at dan kan je dat nog steeds doen. Al jaren stoor ik me daaraan. Want Amsterdam heeft zoveel meer te bieden. dan alleen maar stoont en, en, en, en. van die toeristen die hier hun feestjes komen vieren. Els Ipping is wallenwacht. en maakt zich al jaren hard voor dit overlastprobleem. Het hoort een beetje bij Amsterdam. en dan moet je hier niet gaan wonen. horen wij de hele tijd. Denk je, nee. nu is het erkend. Dit is de oudste buurt van Amsterdam. en het is een vervuild pretpark geworden. en we moeten er wat aan doen. Deze regels zijn nog maar het begin. Ook wordt er nagedacht over een vaste sluitingstijd voor horecazaken. Volgens horeca-eigenaar Rob van der Brom is dit alleen niet waar je op moet focussen. Al die mensen die je hier ziet lopen, dat zijn geen klanten van mij. Dat zijn ook geen klanten van de meisjes. Dat zijn gewoon mensen die, die hebben gehoord over de red light en die willen het zien. Dat is niet onze schuld. We hebben nooit geadverteerd in de hele wereld van kom naar Amsterdam, kom naar het Wallengebied. Uit een hele zware coronaperiode mogen wij eindelijk weer gewoon open. En uh, ja, hebben we de centen ook weer gewoon uh, nodig, ook van de toeristen. Ja, Als je kijkt naar uh, bureau 20, wat er allemaal dan uh, zwerft na één op straat. Ik denk dat je er gewoon uh, door moet voeren één uh, uur. Maxim. En een mogelijke stap daarna? Toegangspoortjes voor het gebied om zo de bezoekersaantallen te kunnen reguleren. Ik vind het colder. Het is, uh, het is altijd zo geweest. dus. Ik denk dat het alleen maar uh, hele dikke rijen wordt. En dat je meer overgast hebt. Het is een openbare ruimte. Wordt het dan niet een soort gereguleerd pretpark hier? Dat, dat zijn wij ook erg bang voor. Uh, we weten dat het eigenlijk al een pretpark is. Maar met... met, met... Uh, ...toerniquets, dan, dan bevestig je dat. Het kan ook het effect hebben dat mensen nog erger uit hun dak gaan... ...want ze denken, hé, hey, we zijn hier in het pretpark. Wat er dan wel moet gebeuren... Zolang hier de koffieshops en het drugs en sekstourisme is... ...is het toch dwijlen met de kraan open. Dus als je gewoon gaat handhaven wat overal gebeurt in, de, in Nederland... Behalve in, uh, op, ...in het Wallengebied, ja, dan, uh, dan zou het een stuk beter zijn. Nou ja, kijken wat ze gaan doen uh, daar met uh, de plannen rond het uh, wallengebied in uh, Amsterdam. Dat er overlast is, is uh, wel duidelijk. En dat uh, blijkt toch wel uh, uit de, de, deze reportage van onze collega's van uh, NH Nieuws. Maar je moet uitkijken dat het ook niet uh, overdreven wordt. En uh, dat, uh, ja, dat alles uh, aan banden gelegd uh, gaat worden. Zo hoorde ik onder meer, uh, Albert-Jan, dat uh, tijdens uh, Koningsdag. Je maar één blikje bier uh, mocht ja. drinken of uh, bij mocht hebben bij uh, Koningsdag. Ja, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Hè? Dat begrijp je ook wel. Ja, ik bedoel, uh, dat, dat, dat, zal, dus, dus er zullen een hele gro grote groepen zijn die zich daar niet aan houden. Nou, dat, uh, dat is, uh, het, is, het is een feestdag, een nationale feestdag. En het is al jaren uh, dat er gedronken en uh, gerookt wordt. Dus wat dat betreft is prima. Maar geluidsoverlast speelt natuurlijk ook een rol, hè? Uh -huh. En het uh, argument van, uh, ja, uh, dan moet je hier maar niet gaan wonen. Uh, ik vind het een, een netelige situatie. Er ligt er een beetje maar Halsema, aan. Maar uh... Halsema zit er vrij strak in, hè? Ja, natuurlijk. Maar ja, die is ook van een uh, bepaalde partij natuurlijk. Daar kun je het wel van uh, verwachten, laat we het zo zeggen. Ja, maar goed, uh, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, zo is het maar net. Maar ja, het is wel gewoon Amsterdam en het hoort er een beetje bij.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 Dan, uh, ja, Maggie uh, McNeil zong zongen nog over Amsterdam, de stad waar alles uh, kan. En, uh, ja, dus we moeten wel een beetje, een beetje vrij zijn uh, daar in Amsterdam... dat, wat, uh, dat we toch nog uh, wat dingen kunnen blijven doen... maar uh, ook uh, geen overlast uh, geven aan, uh, aan andere mensen. Volgens mij uh, kan dat best, hoor. Een combinatie daarvan. Nou ja, we zullen eens kijken hoe de, de maatregelen van uh, mevrouw Halsma uit uh, gaan pakken. Zo is het. We gaan naar het voetbal kijken, want we zitten in de rust van de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Klopt, dat is jouw klubpie. Ja, PSV tegen Willem II. Nou, het gaat lekker voor PSV, alhoewel Willem II heeft ook gescoord, want het staat op dit moment 3 tegen 1. En dan hebben we die andere wedstrijd van half drie. Go ahead, Eagles thuis tegen Vitesse. Daar is de tussenstand 1 tegen 1. Nou, hoor, dat is juist de derby... Uh, die om kwart over 12 gespeeld is... Tegen, uh, tussen SC Heerenveen en uh, Cambuur... is uh, in een gelijk spelletje geëindigd. 3 uh, tegen 3. Ja, Terwijl dat het... wel in, de, in, de, in de, ja, de... de verlengde tijd uh, gebeurd is allemaal weer. Klopt, hè? want SC Cambuur zou dreigden... met uh, de drie punten uh, naar huis te gaan. Maar in de allerlaatste alle, alle, alle, alle minuut van de verlenging... Om zomaar te zeggen, uh, wist de SC Heerenveen nog uh, te scoren. Dus eindstand inderdaad, zoals je zegt, 3 tegen 3. En als je nou vreemd bent van uh, Feyenoord... dan uh, komt jouw wedstrijd om uh, kwart voor vijf. Want uh, Feyenoord neemt het op tegen Fortuna Sittard en speelt uit. Dan hebben uh, we vanavond om 8 uur nog RKC Waalwijk... en thuis uh, tegen FC Groningen. Nou, dat is een beetje jouw partij, hè, Albert-Jan? Uh, nou ja, de FC Groningen, ja zeker. Maar ja, Emmen is, is al gepromoveerd, hè? Ja, uh, dat is een dus, mooie prestatie. Die hebben een feestweek nu in en uh, ja, Vallendam ook. Ja. Dus uh, ja, die beide ploegen die zijn wel heel erg uh, blij. En die gaan we volgend jaar tegenkomen in uh, de Eredivisie voor Vallendam. Al heel lang geleden. En voor uh, Emmen was het uh, ja. verleden jaar nog. Ja, ja klopt. Dus, uh, nou ja, we blijven de wedstrijden van uh, vanmiddag uiteraard in de gaten houden. Met name de twee wedstrijden van half drie... PSV Willem II waar PSV voor staat en Kooit uh, Eagles Vitesse waar het op dit moment gelijk staat. Je hoort het bij Zandvoort op zondag.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 Maak je blij, babe. Hij is mijn doorsnee. Daar ben je klaar mee. Wit of een roze. Even. We nemen een ochtend. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Zit aan van jou. Ik ga jou vertellen dat het jou. Ik ga jou vertellen dat de anders Nou, het is niet dat we voor uh, Amsterdam zijn met hockey hoor vandaag. Uh... Maar we draaien wel twee platen die allebei gaan over Amsterdam. Net hoorde je al de single van uh, Maggie McNeil. En nu ook uh, de single van uh, Fleming. Een hele grote hit van alweer een uh, aantal maanden geleden. Het is half vier geweest en dat betekent op de zaterdag en zondag de evenementagenda. Ja, natuurlijk. Uh, komende week uh, is het uh, allereerst 4 mei en dan uh, 5 mei. In de grote lijnen even het programma. U kunt het altijd uh, terugvinden op, uh, uh, uh, op internet. ...tijdens het programma 4 mei en 5 mei. Uh, even uh, naar 4 mei om uh, 8 uur... Uh, s avonds ...staan we in heel Nederland stil bij de oorlogsslachtoffers. En dan worden we herdenken ...dan iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen... ...of vermoord of omgekomen is in oorlogssituaties... ...en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen half stok als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. Het Nationale Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag half stok te hangen... ...van zonsopgang tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Dan de herdenkingen die dag. Om twaalf uur is er een herdenking van het Joostmonument. Een herdenkingsbijeenkomst bij het Joostmonument, inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de J. van Heemskerkstraat en de Dr. J. G. Metzgerstraat. Om ze vanaf zeven uur bent u van hartelijk welkom tijdens een herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse Kerk aan het kerkplein. En om half acht begint de stille tocht. Waarvan dan om acht uur. Uh, vanaf acht uur uh, wordt dan het signaal uh, taptoe twee minuten stilte in acht genomen. En om drie minuten over acht volgt de officiële bloemlegging en volgt er een declaratie. Dan gaan we naar 5 mei. En wat kan je op 5 mei doen? Nou, in ieder geval, de vlag moet dan weer uit. Maar op een hele andere manier als op 4 mei. Want op 5 mei mag de nationale vlag ook zonder wimpel van zonsopkomst tot zonsondergang in top. En de organisatie hoopt natuurlijk dat iedereen in Nederland de hele dag de vlag laat wapperen. Vanaf 9 uur tot uh, half 2 zijn er uh, vele activiteiten op het Raadhuisplein... waaronder een, wellicht een rondrit die u kunt maken in de militaire voertuigen. En van 11 uur s morgens die 5e mei uh, tot half 2 uh, wordt een stoepkrijtwedstrijd gehouden... en springkustens, dat speelt zich allemaal af in het centrum. En dan bent u 55 jaar of ouder en heeft u zin in een gezellige middag... met kans op mooie prijzen, dan bent u zoals ieder jaar op 5 mei... van harte welkom op de 55-plus bevrijdingsbingo in gebouw De Krocht. Ook dit jaar wordt deze bingo georganiseerd... door de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort... in samenwerking met de seniorenvereniging Zandvoort. En let op, toegangskaarten dit jaar graag telefonisch reserveren. Je kunt maximaal al twee toegangskaarten per persoon reserveren. In ieder geval, de bingo... het zijn allemaal traditionele evenementen... Hè, die, zowel, die elk jaar dan weer terugkomen. Dat even over 4 en 5 mei... En wil u nog een keer rustig nalezen, kan uiteraard uh, op onze app, dan wel uh, in de Zandvoortse krant, dan wel op de computer. Gewoon invullen 4 mei uh, programma Zandvoort of 5 mei programma Zandvoort. Maar er zijn ook nog even uh, wat aandacht voor andere uh, uh, activiteiten. En uh, be, allereerst uh, nieuws over het genootschapsavond. Want twee jaar lang uh, moesten we het zonder stellen. Maar op 6 mei vindt eindelijk weer een genootschapsavond plaats in de krocht. Deze avond zal in het teken staan van 100 jaar zeeweg. En wat dat heeft betekend en misschien nu nog betekent voor Zandvoort. De avond begint om 8 uur en de antenne is gratis. En iedereen is die geïnteresseerd is. In ieder geval 6 mei vanaf 8 uur de genootschapsavond in de krocht. Dan gaan we naar, ook van terug van weg geweest, zijn de regenboogborrels. Iedere laatste donderdag van de maand organiseert de stichting LHBTI eh, BTI AC van half zes tot half acht een borrel in een van de Zandvoortse horecagelegenheden. Kijk op prideatthebeach.com voor meer informatie. Prideatthebeach.com voor meer informatie. Dan gaan we naar 8 mei en dat is ook weer een aanrader voor alle jazzliefhebbers. Want een scheurende saxofoon, een diep grommend Hammond-orgel en backbeats waarbij je niet kunt stilzitten. Op 8 mei heeft Jazz in Zandvoort het drietal Rob Mostert op de Hammond B3... Efraim uh, Trujillo op de tenoorsax en Chris Strik op slagwerk gecontracteerd... voor een concert dat deel uitmaakt van de Back to Life tour van The Preacher Man. Het concert vindt plaats zoals gezegd op 8 mei en begint om half drie in Theater de Krocht. Een half uur voor aanvang is de zaal open. De entree bedraagt 15 euro. Voor alle concerten geld reserveren graag via www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Uitbater Theo Smit zal ook nu weer een mooie jazzmaaltijd bereiden... en serveren voor 16 euro. Voor het eten kan uitsluitend worden gereserveerd... rechtstreeks bij Theo Smit van de Krocht. Dan gaan we naar uh, zondag 15 mei. Ja, het houdt niet op wordt al van tien uur s morgens tot vier uur weer een kofferbak, kofferbakmarkt georganiseerd. Vanuit de kofferbak bak van hun auto zullen tientallen verkopers gevarieerde tweedehands spullen aanbieden voor leuke prijzen. De verkopers staan opgesteld op de Kleine Krocht, het Gasthuisplein en de Svaluweestraat. Wie er ook een verkoopstek wil uh, bemachtigen kan zich aanmelden via kofferbakmarkt zandvoort gmail.com. Kofferbakmarktzandvoordaapstaartje, uh, gmail.com. En omwille van de tijd, uh, kijk ook gewoon even op uh, de website van het museum, ww.zandvoortmuseum.nl Want ook die heeft uh, vele uh, mooie, uh, leuke, uh, attractieve evenementen voor u op de agenda staan. Ja, wat mooi dat de kofferbakmarktverkoop uh, weer uh, terug is van uh, weg geweest, ja. Albert-Jan. Wat. wat een geweldig woord. Dank aan onze collega Roy Verburen, die dat verzonnen heeft. Dat woord kofferbark. Nou, ga ik ook. Kofferbark, Mark, mark verkoop. ja, nou ja. Nou. Oké, okay, we houden het hier bij de evenementen. Je hoort dus zojuist de komende de dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Wij hebben zin in lekkere muziek en noord deze ook bij.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 I'd rather be Yeah, yeah. de groep Clean Bandits begon het allemaal met deze hele grote hit... samen met Jess Clean. Je hoorde Raarder B. Leuk om hem weer eens te draaien voor je op de zondagmiddag. Nou, we hebben heel veel Amsterdam... ja, dat is eigenlijk een beetje mijn schuld. Heel veel muziek over Amsterdam gedraaid op de radio, Albert-Jan. En jij volgt de hoofdklasse hockeywedstrijd tussen twee toppers... Amsterdam en Bloemendaal. En ja... Dan gebeurt het, hè? dan uh, staat Amsterdam er ine, ine voor. Ja, maar terwijl jij loopt te uh, praten, <lacht> te kletsen, <lacht> ja. wou je dat zeggen? Er was een strafcorner, <lacht> ja. strafcorner voor, uh, voor Bloemendaal en uh, die daaruit werd uh, uh, in, uh, in tweede instantie gescoord. Dus uh, daar is, zoals ik het nu bekijk, de tussenstand 2 tegen 2. De 1-1 hebben we moeten missen, want toen waren we met andere dingen bezig. Uh, maar inmiddels uh, door Brinkman uh, is het 2-2 uh, gescoord. We zijn dus in het, derde, in het derde kwart bezig met nog 13 minuten te spelen in het derde kwart. Uh, ik moet zeggen dat uh, Amsterdam behoorlijk de, in het derde kwart uh, aan het pressen was... om uh, natuurlijk uh, die 2-1-voorsprong uit te breiden naar een 3-1. Maar in plaats van dat het 3-1 werd, werd het door een counter uh, van uh, Bloemendaal 2 tegen 2. Dus nog volop spanning daar in het Wagnerstadion in Amsterdam.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 Zij is alles, alles, alles, alles in één. Woehoe. Ze klopt van top tot één. Schatje, wat doe je met me? doe je met me? Ja, zij. Ze heeft de beauty en de brains, de beauty, de beauty en de brains, the beauty, hey. ze heeft de beauty en de brains, oh yeah. De beauty and the brains, the beauty, uh. want zij is alles, alles, alles, alles in één. Ze klopt van top tot één, schatje wat doe je met me, doe je met Je de hele grote hit van Niels en hij heeft hem ook nog bij 538 Koningsdag gedaan. The Beauty and the Brains. En uh, ja, het ging iedereen lekker meedalzen dus daar uh, in uh, Breda tijdens Koningsdag. Uh, waar het lekker weer was uh, trouwens. Zalvermocht mochten we ook niet klagen en ook hier hebben we een heel mooi feest gehad. Afgelopen Koningsdag. Let's go dancing zou ik zeggen. Then we can write it down, and we'll be singing. Mee met deze geweldige disco-klassieker van Koe en de Ken. En let's go dancing. Voor Zandvoort en de regio. Ja, daar had je je dansschoenen wel even voor nodig voor die plaat. En uh, voor het volgende onderwerp heb je eigenlijk je bootschoenen nodig, Alvijand. Uh, ja, of niet meer. <laughs> nee, nee, ja, dat want, zou ik het ook bekijken. De volgende reportage in de regio speelt zich af in Alkmaar. Want daar is ook in de grachten... Het vaarseizoen weer begonnen en dat betekent dat het in de Alkmaarse grachten steeds drukker wordt. Maar echter, de bootjes van verhuurder bui buiten met buiter zullen echter niet meer te zien zijn. Door klagende buren en een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden stoppen de eigenaren ermee. Het doet pijn dat het op deze manier tot een einde komt, al dus Jim buiter. Volgens Jim was het vanaf het begin al lastig om een vergunning te krijgen voor zijn bootjesverhuur. Uiteindelijk zijn we begonnen met een soort gedoogconstructie, al dus Jim... die in uh, 2015 samen met zijn broer Tom het bedrijf begon. We hebben vaak contact gehad met de gemeente. Dat ging prima, alleen met de vergunningen was het gewoon lastig. Waarom hij besloten heeft te stoppen blijkt uit de volgende reportage... van onze collega's van NHTV. Ik heb wel eens geteld dagen dat er uh, 122 keer nee verkocht is... Uh, nou ja, we staan hier net voor de deur en we zijn gesloten, maar er komen ook al mensen langs. We are closed. We are finished. Het is vandaag prachtig weer en juist dan is de bootverhuur booming business. Toch besluit een Alkmaarse botenverhuurder ermee te stoppen. Dat het zo tot zijn eind moet komen. Ja, doet pijn ook, omdat we natuurlijk het, we doen het met de familie Dus ja, je, je broertje moet een andere baan zoeken. Je kleine broertje, uh, die is inmiddels 16, die hield mee. Zusje is wat jonger, die kwam ook af en toe helpen. Dat is gewoon leuk om te zien. Hoe leuk ook om te zien, andere mensen zien de ondernemers wat minder graag. Vanaf het begin dat we hier gestart zijn al wat onmin met de buren. Wat onze eigen schuld is eigenlijk door het verleden. Dat we 15, 16, 17 waren feestjes gegeven op deze locatie. Ja, want even voor iedereen, hè? Ja. Dit, dit is in een loods. Ja. Die van jullie familie is. Ja. Uh, en zeven jaar geleden hadden jullie een klein barretje daarin? Ja, we hadden een, een barretje daarin. En uh, mijn vader uh, zei altijd van ik heb liever dat jullie hier zitten dan op straat hangen. Dus uh, daar was het eigenlijk voor bestemd. Nou ja, en dan werd het wel eens vier uur s'nachts, brommetjes over straat, brommetjes sleutelen, muziek te hard. Uh, ja, wat doe je als je jong bent? Een valse start met de buurt dus. Maar... Ook de samenwerking met de gemeente ging niet van een leien dakje. Nou, daar bleek eigenlijk al uh, vrijwel snel dat het allemaal wat lastiger was. Wat natuurlijk logisch is in het begin. Nou, uiteindelijk uh, door de snelheid een uh, gedoogvergunning gekregen. Toen hebben we wat later uh, zijn we weer in gesprek gegaan met de gemeente. Dat liep allemaal wat stroef. We mochten niet meer groeien. Door het ontbreken van verdere groeipotentie van het bedrijf... hebben de broers besloten helemaal te stoppen met het verhuren van boten. En deze voor nu even in de loods te laten liggen. Nou ja, hier ligt, een, uh, hier ligt een kaal bootje. Die zijn net helemaal opgeknapt. Of tenminste helemaal opgeknapt. De grote schade zijn verholpen. Uh, de touwen zijn er nu af. Die gaan er straks weer op. Kussentjes erin, fotootjes, marktplaats. En dan uh, hopen dat mensen ze kopen. Want ja, we moeten wel verder. We moeten nog uh, wat geld afbetalen. Ja, dat moet ook terug. Ja, dan is de loods weer leeg. Is er wel ruimte voor je broertje van 16 om feesten te geven? <laughs> uh, nou ja, eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Uh, ja, dat. Ja, weet ik niet. Ja, wat een vreselijke reportage eigenlijk. Uh, niet uh, qua kwaliteit van de reportage, maar het. Uh, het uh, bericht dat ja. zoiets uh, gebeurt, uh, Albert Jan. Klopt. Ik bedoel, uh, dus hij, geeft het, hij geeft het ook wel toe. Van. Uh, maar ja, je moet. Je moet, je moet, je moet in, met de omwonenden. Moet je ook re rekening houden. Hè? Net zoals op de wallen in Amsterdam. Ik bedoel, je kan niet maar uh, doen en laten wat je wil. Dat, uh, dat erkent hij ook, maar dat is oud zeer. En uh, ze kunnen nu natuurlijk wel gewoon die verhuur doen. Want ze zijn niet de enige verhuurder in al. Maar. Dus uh, dat, dat zou moeten kunnen. Maar goed, het loopt allemaal zo stroef en het wordt gedoogd. En, uh, het is eigenlijk weer niet goed. Het is er wel goed. Uh, ik bedoel, daar moeten eens een keer uh, duidelijke afspraken gemaakt worden. Maar dit, dit is snuif. Dit is een hele familiebedrijf. Wat, wat er mee stopt en uh, helaas voor de, voor de toeristen dan. Ja, zeker. Ja, inderdaad, uh, geen leuk nieuws uh, zo uh, vlak aan het einde van uh, het tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. De singel van Bonnie M en Boats on the River. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En zo dadelijk zijn we er nog uur lang met onder meer uiteraard het gedicht van de dag. En ja, de Dier van de Week en de Pit Report. Lekker blijven luisteren. Wij zeggen tot zometeen.